Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De vakbonden zijn blij met de nieuwe afspraken voor het streekvervoer. De afgelopen tijd legden een hoop buschauffeurs en conducteurs hun werk neer voor meer salaris en minder werkdruk. En daar is naar geluisterd. Ze krijgen 15% meer loon, een extraatje van 1000 euro en extra pauzes. Een overwinning voor de vakbonden, zegt verslaggever Lisa Schallenberg. De bonden zeiden, we gaan door met staken totdat er naar ons geluisterd wordt. Uiteindelijk moest zelfs de politiek eraan te pas komen. Die hebben verkenners ingesteld. En onder begeleiding van hen zijn de onderhandelingen begin deze week weer op gang gekomen. Met nu dus dit resultaat. Het is onrustig in Israël. Het Israëlische leger heeft vanaf raketten afgevuurd op Doelen in de Gazastrook en Libanon. Dat is een reactie op raketten die gisteren van beide kanten richting Israël gingen. De spanningen zijn hoog en die kunnen vandaag nog verder oplopen, verwacht correspondent Nasra Habiballa. Duizenden moslims worden verwacht voor het vrijdaggebed tijdens de Ramadan. Tegelijkertijd vieren joden het Pesachfeest en voor christenen is het vandaag Goede Vrijdag. En de situatie is al gespannen. Israël zet daarom zo'n 2.500 extra agenten en militairen in om te voorkomen dat de situatie vandaag opnieuw uit de hand loopt. En verliezen is natuurlijk nooit leuk, maar verliezen met 13-0 al helemaal niet. Daarom hebben supporters van FC Den Bosch na de recordnederlaag tegen Pek Zwolle van vorige maand een cadeautje gekregen. Alle fans die in het stadion zaten tijdens de afslachting hebben een excuus gekregen van de club. En er zat ook een sleutelhanger bij met de tekst, 'De was kut, maar ik was erbij... De supporters lijken de actie wel te kunnen waarderen. Het weer bewolkt en af en toe wat regen of motregen. Alleen in het noorden is er zon. Het wordt een graad of 10. Dit weekend laat de zon zich weer zien. En op veel plekken wordt het zondag 15 of 16 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van Daniel Op de N9 van Den Helder naar Alkmaar staat Vierde tussen Bergen en Heiloo 2 kilometer. Met daar ongeveer een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Iedereen wordt eenmaal groot, dat overkomt ons allemaal. En ieder sterft zijn kinderdood, je wordt een grote vent. Je wordt een trage, lange jongen, die tacietes en wokers kent. En al zijn dromen netjes heeft verdrongen. Vlinders moeten rupsen worden, vogels kruipen in hun ei.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 De specialist met elke week een antwoord op je prangende vraag over ruimtevaart en techniek. Nou daar zijn we weer en uh, wat gaan we nu nog deze uur doen en daar hebben we nu de specialist. Ben je er? Ja, uh, jullie hebben het over de jaren zestig dus ik denk van ja wat is er allemaal gebeurd in de jaren zestig nou. en dat is nogal wat. Jazeker. Ja, zeker. Het meest interessant is natuurlijk de landing op de maan. Nee, Woodstock is het meest interessante. En Woodstock is heel interessant. En een woord op uh, president Kennedy. Kennedy ja. ja, inderdaad, ja. ja, ja. Maar je Marja, lijkt jouw uh, uh, polomaan, want ik was ook wel uh, ja, heftig, ja. Ja. ja. En Marja, een grote geluk natuurlijk. De uitvinding van de pil. Ja. Ik uh, was allergisch voor de pil. Uh. <coughs> dus ik had er niks aan. <laughs> Dus. Kan dat ook nog? Ja, dat kan ook nog. Dat is heel vervelend. <laughs> ja. Maar dat gaan we een andere keer over uitweiden. Ja. <laughs> en we hebben ook nog de Provo. hè? een nieuwe beweging in ja. 1965 opgericht door Rolf van Duin. Ja. ja, er waren toch de kabouters? En de Provo? Nee, nee, net als later. Dus nee, de Provo was eerder. Ja. En een partij uh. in Amsterdam die meedeed aan de verkiezingen... En je uh, neef eruit de kraan wil laten komen in plaats van uh, water. <laughs> en die is het niet geworden? Nah. Nee, nee, die hebben we niet nah. geworden. <laughs> Oké. <Okay. laughs> en we wat, hebben natuurlijk de, de Berlijnse muur. Ja. je ja. de 61? Ja. ja, ja. En uh, wat, wat van, uh, van Pin, natuurlijk, die uh, vervelende. Uh, vervelende kevertjes die hadden dus Love Me Do uitgebracht in 62 <laughs> <laughs> en dan hebben we de Elfstedentocht 63 ja, ja. met Ranier Paping ja, en dan Nelson Mandela 64, krijgt een levenslange gevangenisstraf verbannen ja. naar de gevangenis in Eiland. Ja. ja. en uh, Beatrix uh, trouwt met Klaus van Ambersberg ja, 66. rellen in de zak ja. Zo. Rall, rellen, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Geen kroning, geen woning? Nee, dat was toen ze koning werd. Oh. En dit, maar dit was net zoiets, hoor. Ja, ja, het ja. zal ook wel over woningen gaan, maar... Oh, ja. <laughs> dus. Maar goed, het belangrijkste was dus eigenlijk die landing op de maan. He, man, ja, wat jij nog steeds uh, niet gelooft. Nou, ik heb, uh, ik heb uh, goede uh, aanhangers uh, daarbij, hoor. Dus... <laughs> Dat heet toch complottheorie? Of zo, heet of? Compl ja. dat, dat heet een complottheorie, maar uh, ja, uh, een wapperende vlag op de maan. Ik denk dat jij daar toch ook wel iets van moet hebben: van dat kan echt niet in de ruimte. Wapperende vlag? Nee, nee. nee. nee, nee, nou, nee al en slaap, hij wapperde man. nou eenmaal op de, op de ah, maan. Ah, oké. Okay. Ja. Hebben ze dus st een stijfsel op gedaan? Uh, ja, en dat laten wapperen. <laughs> En dan ja. laten wapperen. Nieuw dus, armstrong dus, laten blazen. Het leukste is, als je de ventilator erop zet, gebeurt er dus ook helemaal niks. Oh, <laughs> ja, dat, dat wist ik nou weer niet. Ik ging nee, die nieuwe armstrong al laten blazen. Dus. Er is geen lucht, dus uh, die ventilator, die wordt die te heet, want die gaat heel hard draaien, want die, die heeft helemaal geen weerstand. Maar er gebeurt niks. Oké, okay. ah. Nee, zit wat in, nooit meer. Ja. Ja. Ja. Maar goed, er zijn ook uh, schaduwen waargenomen op foto's die er niet konden zijn. En, dus, en er zijn geen sterren op de achtergrond te zien. En, maar goed, we gaan het over de maanlanding hebben. Ja. Hij gaat het wel omzeilen. Ja. ja, maar ze gaan het weer doen hè, met uh, Artemis. Ja. Ja. Ja. En, uh, ja. Maar ja, wat gaan ze weer doen? Het nadoen? Ah, of... ze, ze, ze, gaan, ze gaan een aantal dingen doen. Ze gaan ja. weer uh, een rondje doorheen vliegen, ze gaan er, erop landen. En ze willen een, een, een permanente uh, basis bouwen. Oké, okay. ja. Yeah. Dat, dat heet dan, nou, waar heb ik dat staan? Als Lunar of zo. Hmm. En dit is, kijk, die oude is natuurlijk, uh, dan kennen uh, uh, die wens uitgesproken op 25 mei 1961. En hij is vermoord op... Uh, 20 22 december 1963. Dat is net op tijd. <laughs> ja. Ja, raar eigenlijk. Hè? Maar goed, ze, maar, ze, ze, ze, ze, ze... Ze verwachten toch wel veel uh, problemen met die uh, Artemis uh, missie. En... Uh, ja, waarom, waarom is dat eigenlijk zo? Nou, dat, dat heeft, hij is 400.000 kilometer van de aarde, de maan. En uh, dat is echt wel wat ver weg. En er kan er veel misgaan. Toen de tijd met die Apollo vlucht... Ik denk dat bij elke lancering wel iets mis. Ja. En deze missie is meer gericht op vrouwen. Nou ja, jij ja, weet hoe dat gaat, natuurlijk. Hallo, de deze heeft... vrouw heeft net even hier de techniek opgelost, hè? Oh ja, dat is waar. Ja. Ja, Tim uh, was, was aan het knoeien, hè? ik heb. Uh... <laughs> zo <laughs> so, oké okay. ben er weer. Ja, dat was weer de mop van de dag <laughs> ja. ze, ze willen de, de eerste vrouw op de maan een uh, werkelijkheid gaat worden verteld de Howard, van, de, van de NASA ze vindt het belangrijk dat NASA erop, erop stuurt dat iemand van kleur en een vrouw aan een missie de, gaan deelnemen de NASA was te veel testosteron gedreven hoe kan dat nou ja. En die Artemis, dat is dus een tweede zus van Apollo hè? Dus de eerste mama was, was uh, Apollo en nu wordt het Artemis ja. Maar goed, we hebben de techniek in 69 al Dus, dus het is een kleine moeite om het weer even te doen Ja, maar goed, ze willen ook een Oh, hier staat het, ze willen een, een lunar village bouwen Ja, moet je alleen wat ding, dingetjes extra meenemen, meer niet dus de techniek blijft hetzelfde. De computers zijn verbeterd. Dus ik zie het probleem. Ja, ja, ja, ja, Maar goed, ik heb je al eens eerder verteld dat elk gewicht wat je meeneemt. moet ook nog een keer weer zoveel brandstof. En is dus ook weer zoveel. brandstof kost ook weer zoveel gewicht. Is. Dus ja, het wordt een hele zware raket. Die wordt vele malen groter. En de SLS-raket uh, uh, gebruiken ze daarvoor. Ja. Ze is niet overtuigd. Nee. <laughs> En naast aan de Verenigde Staten zijn er nog meer landen die de missies naar de maan willen uitvoeren. Dat is ja. Japan, Zuid-Korea, Rusland, India en de Verenigde Arabische Emiraten. <laughs> die willen Koewijf stichten op de maan. <laughs> nou, ja, En China ook natuurlijk, hè? En China, ja, ja. ja. ja. En die zitten er al voor mee. Nee. Nou, allemaal ja. kaartjes, maar nog geen mensen. Nee, geen mensen. Nee, nee, nee, nee. Dus allemaal uh, ja. uh, geen... Uh, geen mensen, nee. En waar ligt politiek gezien de, de status van de maan? Waar ligt politiek wat? De status van de maan. Van wie is de maan? Ja, dat is een goede vraag. Ja, dat uh, vroeg ik erop. Van wie is de atmosfeer? Uh, van wie is de zee? Nou ja, je hebt van die territoriale wateren. Maar... Ja, hier op de aarde zijn ook een heleboel dingen nog niet vastgelegd. Hè? Maar uh, de maan ook niet. Ah. Dus uh, okay. ik geloof dat zelfs uh, Rusland, uh, in, uh, onder de zee, bij, bij, uh, bij, uh, bij uh, Noordpool, hebben ze daar ook al vlaggen neergezet, van die, dat is ook van ons. Ja, klopt, hè. ja. Oké. Okay. Ja. Nee, dat is, ja, dat is uh, nou ja, van wie was Amerika toen ze Amerika ontdekten? Ja. Engeland? Niet lang meer van, die, nee, nee, nee, nee, nee, het begon, het begon zelfs met de vikingen, hè. Ja, ja, die waren het eerst, maar die kwamen richting Canada. En Columbus ja. ging richting Zuid-Amerika. Ja, het waren er al indianen, hè? Dus ja, ja. ja, ja die waren die zijn, het wel. Die zijn nooit erkend geworden, die okay. hebben <laughs> nooit een stuk van Amerika gekregen. Dat waren gewoon, toen ze er al kwamen, zeiden ze: hé, hey, dat zijn allochtonen. Ja, <laughs> wij horen hier. Nee, maar dat is wel de menselijke geest natuurlijk, hè, koloniseren. Ja. ja. Ja, dat was het eigenlijk. Ik weet niet, ik weet Pit wat meegemaakt met Woedstok, want ik kan me nog herinneren dat we in de klas, ik was in de lagere school, de laatste klas, en we hadden een best een leuke leraar. En die ging gewoon live woest laten horen in de klas. Echt waar? Ja, ja in Amsterdam. Ja. Toen Paulenschool in Oslo. Ja, nee, nee. Ik heb er geen bewuste herinnering aan, alleen later die. Uh, die film heeft erg veel indruk gemaakt en de muziek natuurlijk ja, ook ja. Ja. en ja. ik had er graag bij geweest ja. Ja. Ja. en jij Marja? ik had er graag bij willen zijn maar ik denk dat ik veel te jong was ik, ik ja. 69 was je al 9 ja, nou nee, om dan om maar een eentje naar Amerika te gaan en <laughs> mijn rugzak te pakken Ik dat deed ik om mijn twaalfde, dus ik was een paar jaar te laat te ja. <laughs> vroeg nee, te laat Nee, oh, jij was te laat. Ik was te laat, ja. Ja, ja, een ja. hoedstuk vroeg. Ja. Hoorstuk, ja. Nou ja, het is me net niet bekijkt. Ja, <laughs> ja. Ja. Maar heb jij er wat van meegekregen, bedoel ik, live? Nee. Niet live dat je er bent, nee. Maar... Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, was ik echt te jong voor. Dat, uh, ik was negen. Dat, uh, maar het verbaast was... me dat het al live op de televisie of op de radio was dan. Hoe dan? de radio was het, ja. Ja, hoe? Amerikaanse radio of zo. Geen idee, ik denk. Uh, nee. Zo'n piratenzender of zo. Ja, dat denk ik ook niet. Want die waren er ook, hè, die piratenzenders. Ja. ja Veronica, Radio Piraten, Noord hoe heet het, uh, Noordzee. Radio, Noord London, Noord Radio Noord London, Radio <coughs> Caroline. En ja. Radio Veronica hier. Ja, ik weet niet of Veronica er al in 60 was. Ja, ja 69 ja, ja, al natuurlijk. Ja. Zondertussen 1958 zijn ze begonnen. Veronica? Ja. Okay. Oh, zo. Nou, die, die, die, die piratenzenders, ik weet niet of het Veronica was. Ja, In 1958 okay. uh, ja, ja, ja. zijn een uh, aantal zeezenders begonnen. Ja. Waaronder Veronica, ja, dat verblinkend wel. Ja. En de nee, Tros? dat is wat later, ja. ja. Zoeken we op. Tros, Noordzee, Radio Noordzee. Tros, niet? Ja, dat is later, ja, denk ik. Tros, dat is Tros, was dat uitzendeiland, jawel. Ja, dat is veel later. Is dat later? Dat is later, ja. Ah, Oké, okay. nou, dat weet ik wezenkind. Hey, uh, specialist, bedankt. Ja. Oké. Okay. Tot volgende week. Joe. Tot volgende week en veel succes verder. Dank je okay. wel. Doei hoi hoi. Oké, dan hoi. Okay, doei. Ground control to Major Tom.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 wat we trouwens vergeten zijn. Want nee. we hebben natuurlijk wel zondag gehad en het Pasen. Maar ja. je hebt natuurlijk uh, tussen uh, uh, zaterdag en uh, zondag, ligt dus, uh, tussen vrijdag dat hij overlijdt en zondag dat hij opstaat, heb je stille zaterdag. Oh, en dat ja. is de periode dat Jezus dood in het graf lag. Okay. Ja. Die ja. hebben we nog vergeten. Ja. Dan heb je de adventperiode. De periode vier weken voor kerst. Uh, als voorbereiding op het kerstfeest... de tijd waarin de komst en wederkomst van Jezus Christus wordt verwacht. Okay. Dan heb je ja. natuurlijk kerstmis... 25, 26 december. Dat is de geboorte van Christus. Dan heb je onnozele kinderen. 28 december. De jongste van het gezin... of van een kloostergemeenschap... <lacht> mag zogenaamd de baas zijn. <lacht> Die kende ik niet. Die vind ik ja, wel heel leuk. Ik, ook <lacht> ik vind nog gaaf. Ik vind dat moeten we vaker doen. Drie keer ja. in het jaar vind ik. Uh, ja, ja, ja. En op 6 januari heb je natuurlijk de drie koningen. De openbaring van de heer aan niet-joden. Uh, zijn de Kasper, balthasar en Melchior. En die komen dan met wie, uh, meren, wierook en goud. Ja. Als ik het goed heb. En carnaval natuurlijk nog. En dan krijgen we carnaval. Dat is vier dagen voor uh, als woensdag. Ook vaste genoemd. Wordt op, de vier ...wordt op vier dagen gevierd... ...die voorafgaan aan het vasten. Het is de bedoeling uh, genoeg te eten... ...zodat je op as woensdag niet uh, uh, met het vasten kan beginnen. Ja, ja. ja, ja. Nou, dus. we zijn weer volledig op de hoogte. Ja. Met vragen kan je altijd bij me, Marja terecht natuurlijk. Hè? Nou, ik zal het niet doen. Maar het <laughs> <dat> kan. <laughs> Nog meer uh, verhelderend nieuws? Nog meer verhelderend nieuws. Nee, uh, in 1960 uh, wordt het Anna Frankhuis als museum geopend. 1960 of ja. zo? De jodenvervolging uh, in de Tweede Wereldoorlog wordt in 1965 bespreekbaar gemaakt door Jacques uh, Presser. In een tweedelig standaardwerk De Ondergang. Uh, voor een breder publiek zingt uh, Zwarte Riek hm. uh, dat jaar het lied van Amsterdam huilt. Oh ja, ja. En uh, onder invloed van culinair journalist Lida Winkel en Wiena Born... Uh, wordt de eerste Mediterrane invloeden op de Nederlandse keuken zichtbaar in de winkels. Zoals paprika, knoflook doen hun intreden. Als mede de oh. Franse gazen. Leuk. Ja, leuk toch? <laughs> ja, zeker. Ja, van, die, ja. van die weten dingetjes ja. dat... Uh, ja. Dus maar goed, zou ik eens zoeken naar uh, Zwarte Rieke? Ja, dan draai ik onder even de, de Shangri-La's met past, present en future. Past. Past. Well, now let me tell you about the past. The past is filled with silent joys and broken toys.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 naar de tiptop, waar je het is vergat Soms riep er nog een, in het late uur Ik heb mooie olijven en eitjes in het zuur Amsterdam huilt Waar het eens heeft gelachen Amsterdam huilt En nog voelt het de pijn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 Met Hanuka, gingen de kaarsjes weer aan Dan werd er gewenst door God je gewenst En dat het in alle weer goed maar zal gaan Voor er werd geplunderd en uitgeroeid Hebben daar Jidische jelentjes gestoeid Men noemde de ras zo God God Waarom mag het niet zijn zoals het er was Amsterdam huilt, waar het eens heeft gelachen. Amsterdam huilt, nog voelt het de pijn. Amsterdam huilt, waar het eens heeft gelachen. Amsterdam huilt, want de weg is de gein.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 De hele voor de hele mispook. Massa en broken. Voor de hele mispoke. Dat er. was, wie was dat ook alweer? Dit was Zwarte Riek, uh, Rika Jansen. Die heeft in uh, Zandvoort uh, heeft ze nog gewoond. Ze is hier overleden. Oh, oké. Okay. Ja. ja. Ja, mooi. Tranentrekker. Ach ja. Hadden we vorige week moeten draaien met de smartlappen? Ja, maar toen hadden we, geloof ik... mijn wiki was een stijfselkwis, is ook van haar. Oh, stijf. Oh, <laughs> <laughs> met de toelichting, stijfselkwisje. Ja. Ja, ja, ja, ja, maar dit is, dit is ook een, een echte smartlap. Ja, inderdaad, ja. ja. ja Amsterdamse. Oké, okay, een uh, stukje cabaret? Ja. Ik Henk Elsink. Henk Elsink, ja. ja. Sterilisatie. Ja, jij bent een schatje bedachter. Jij fluit altijd voor het baasje. Ja, ja, ja. Jij bent een schatje. Baasje moet even de dokter bellen. En dan moet je even zijn. Ja, ja, rustig man. Kalmte, kalmte, rustig. Altijd als het baasje erbij is, dan fluit hij. Ja, nou, rustig man. Nou, nou. hij je Hallo? Ja, dokter. Uh, dokter met Van Houten, van de Inselindeweg. Ik, uh, ik moest u vanavond even bellen, omdat ik dus degene ben... die ze eigen volgende week laat helpen. <lacht> uh, nou, uh, Van Houten, Inselindeweg, ik uh, laat mijn eigen helpen. <lacht> nou, hoe heet het dan? <lacht> uh, hoe heet het dan, dokter? Ik word... Uh... <lacht> hè? Ja, precies, gesteriliseerd, ja, nou weet ik het weer. Ik had even in de keuken op een melkfles te kijken, had ik het gelijk geweten. <lacht> uh, dokter, wanneer heb je nou een uh, afspraak voor mij gemaakt in het ziekenhuis? Uh, nee, nee ik, ik weet het heel zeker. Ja, ja, ja, nee, ik, ik ben er verzekerd van. Hoor ja, dat zegt mijn vrouw ook trouwens. <lacht> dat ik het zeker weet. <lacht> <lacht> nou ja, ze zeggen allemaal dat het uh, een kleinigheid is, hè? <lacht> Oh. oh, ik dacht dat het maar tien minuten duurde. Nou ja, oké, okay, ik, uh, ik heb me nou afgesproken. Ik laat het nou maar over gaan. Ik, uh, ik maak mijn eigen man geen illustraties meer, hè? Zeg dokter, luister even. Nou, ik u toch even zo aan de lijn heb. Ik heb een paar vraagjes. En tijdens het spreekuur, dan... Uh, ja, het is al te druk, hè? Uh, nou, het zijn een paar... Simpele vraagjes. Uh, wat ik u vragen wilde, dokter. Uh, uh, het is toch wel zeker. <lacht> dat ik er uh, niks aan over kan houden, toch, hè? <lacht> nou, ik bedoel dit, dokter: dat het. Uh, dat het leven daarna thuis wel weer gewoon toch zijn. Uh, normale doorgang vindt, hè? Nou, nee, ik ga niet de perpen, dat begrijp ik wel, nee, kijk. <lacht> Ik bedoel dat het leven doorgaat. Het leven, het. Uh... <coughs> het, het. Uh, foei, foei, foei, zeg maar. Het... Ja, hoe bedoel ik dat nou? Nou ja, kijk, dat ik niet dan had dus de slappe wasbaard heb hangen. Zo bedoel ik het eigenlijk. Uh... Ja, precies. Het, het kopiëren, daar heb ik het over, ja. Ik bedoel dat het dus niet gaat als, als, als, als een collega bij mij op mijn werk. Eh. Uh... Die mannen, die, man die vrouwen, die zijn uit elkaar gegroeid. omdat mijn collega die had een klein gebrek. En uh... ja, ik weet niet precies wat het was. Nou ja, hij heeft het mij wel ongeveer uitgelegd. Nou ja, het was iets lulligs, hou het aan, maar kijk. Maar kijk, doordat hij dus uh, een klein, klein, kleinigheid had. zijn die twee dus uit elkaar gegroeid. en toen is zij, door de situatie thuis, is zij dus. Uh, Liesbeth geworden. Nee, zij. nee de, zij. Zij is nou Lisbeth. Huh? Nee, zij heet Ans. Hoezo? Nee, luister, u begrijpt me niet. Kijk, ze is nou Lisbeth, maar zij heet Ans. Oh, gewoon dat, dat ze dus uh, aanrazoit met een persoon van dezelfde kunde. <lacht> maar zij heet toch ook net Lisbeth? Dus dat het niet, niet die, diezelfde kant op gaat, begrijpt u? Daar ben je toch een beetje bang van. En, en het, eh... Uh... Het wordt ook niet minder. Ja, ja, niet dat ik iedere avond achter kaap de goede hoop Maar kijk, uh... Ik ben ook 42 en, uh... Het leven is er nog niet uit, hè, dokter? Nou ja, is goed als, maar goed, oké, okay, uh... Nou ja, ik vraag allemaal oh, liever even, dokter, hè. Ik bedoel, je bent leek en als leek sta je er toch altijd een beetje antiseptisch tegenover. Oh. Zeg dokter, nou, nou, no, no, nog even een kleinigheidje. Uh, hoe zit het eigenlijk met. Uh, de bijverschijnselen? Oh. Nou, gewoon met. Uh, neven. bijkomstigheden. Oh. Nou, goed, bedoel ik dat. Uh... Nou ja, ik bedoel dit, kijk, ik zit namelijk bij een zangkoor en, uh... ja. Kan ik dat uh, gewoon blijven doen, eigenlijk? Ja. Nou nee, ik blijf, blijf wel zingen, dat, dat begrijp ik ook wel. Nee, maar kijk, ik zit namelijk bij een mannenkoor en ik ben namelijk tenor. En nou, uh... Nou legt het zo bij een mannenkoor, dat hoge kan je niet. Ja. Nou ja, ik, ik zeg al, ik, ik vraag het liever, omdat je leek bent en... Ja, maar, maar u hebt, hebt er allemaal voor geleerd, hè? Ja, dat begrijp ik, dat het een, een, een simpel operatietje is, hè? Ja, wat u zegt, een fluitje van een centje. Ja. Maar ja, voor mij is hij nog wat meer waard, ook denk nee, ik. Nee, ik word er niet naar van, hoor. Daar krijg ik huis geen hardvarken van, bedoel Er zijn twee vragen. Kijkt Oh, oh, oh, God Daar ben ik zo blij om dat je nu kunt zien. Dat zal ik u eerlijk zeggen, dokter. Daar heb ik een nacht voor wakker gelegen. Ik zit namelijk bij een badmintonclub en uh... <tie> en als je nou als man zijnde, weet u wel oh, niet geheel volledig mee bent, dan je gaat met... Het hele spul onder de douche. Na afloop, als je de wedstrijd hebt gespeeld hebt, besmeed, je gaat onder de douche. En als je dan als man zijn en er niet heel volledig mee bent... Dan, dan gaan ze wijzen. En dan gaan ze ook een beetje jennen van... Hé hey Pieter, wat is er met je shutteltje? Yeah, yeah. ja. Maar goed... Uh. Je kent het dus absoluut niet zien. Nou. Nou goed, en dan ben ik blij dat ik u gesproken heb. Ik, uh... ik ben al een stuk rustiger. <tiëngrend fully> <tlies> dan zie ik u de dinsdag in het ziekenhuis. Tien uur ben ik er. Ja, oké. Okay. De dokter, hartstikke bedankt voor alle inlichtingen. <krit、「> <passes> en tot dinsdag. Dag dokter. Oh, oh, oh, oh. Stap even, dokter. Ik vergeet nog een klein vraagje. Mo Moet ik nog iets uh, speciaals doen voor het ziekenhuis als ik uh, dinsdag kom? Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk, dat doe ik altijd. Ja, dat is, dat is toch logisch. Dat, daar hoef je niet om te vragen. Ja, natuurlijk doe ik dat altijd. Dat is toch logisch. Dokter, ik, ik ga nooit ongeschoren de deur uit. Morten... Helemaal kou. Nou, Lekker, dan kan ik dat bed minder ook wel op mijn baas Ja, maar Morten, echt, dokter, ik bedoel... Ik bedoel, kennen jullie die niet de klein schijn een man? Nee, nee, dokter, ja, maar hoe moet ik... Ja, voor de spiegel, dat begrijp ik, maar... Ja, ik heb wel een spiegel, dokter, maar die hangt in de douche. Die, die, die hangt te hoog. Ja, maar als ik in de vastbak ga staan, hangt die weer te laag. bij dokter, ik scheer mijn eigen met de mes. Ja, maar met zo'n groot ouderwets uitklappig mis. Vindt u dat niet bloedlink? Ik bedoel, als ik even uitglij, hoef ik helemaal niet meer te doen. Ja, maar dochter... Luister nou even... Dit, dit is toch geen plek, waarmee ik naar de kappen loop. man. Maak het nou even. Oké. Okay. Oké. Okay. Dinsdag zit ik in de hal... ...geschoren. Aftershave op, weet ik veel. Maar... Ik, ik zenuwachtig. Hoe kom je daar nou bij? Natuurlijk ben ik niet zenuwachtig. Dat zou mooi worden dat jullie een trillende idioot op de snijtafel hebben leggen. Dan kan je toch niet mikken met dat mes? Nee. Daar zal u van mij geen last van hebben. Ik vertrouw heel op u. Ik leg mijn hele handel in uw handen, ik weet het ook niet meer. Oké, okay, dokter, door dinsdag. Ja, dokter. Oh, nou, dokter, nog vergeet ik nog wat. Doe de hartelijke groeten aan uw man. Dit was een uh, verzoekje van Harry. Uh, dit waren de Yardbirds met For Your Love uit 1965. Ja. Dus uh, zijn er nog verzoekjes? Ook voor volgende weken natuurlijk. Uh, ga naar onze Facebookpagina. Ja. En die heet ZFM. Z morgen is het weekend show. Ja. Zet het uh, morgen. Weekend show. En ja. volgende week hebben we de hele we hebben twee uur lang cabaret en cabaretliedjes. liedjes. Ja. Met Marja achter de knoppen. Ik ben dan, uh, ja jullie worden weer draaierig van ons, weer wisselen. <laughs> In die week erop ben jij er niet, Nee, klopt. Dus dan doe ik het weer met Henry. Ja dan is het alweer, het is nu de 7e, 14e, 21e, 21e ben ik de 28e ben ik, ik denk het niet, nee. Dan kom ik s'nachts om uh, vrijdag, s om, uh, en dan is het Koningsdag, hè. 27ste is kan ik Kom de 28ste toch. Ja. ja. Nou moet ik even kijken. Ik zal het laten weten volgende week. Ja. Ja. Helemaal nog goed. iets anders. Nog iets anders. Ik heb nog een uh, agendaatje. Oké. Okay. Zal ik die meteen even doen? Ja. Ja. In theater de liefde is uh, de Messia Revue. met Melu Franken en Gerry Hondeus. De huisbespelers van het theater De Liefde... spelen opnieuw hun legendarische messia revue Maar Lou Frenken en Gerry Hondeus... Uh, verwonderen zich over Jezus Christus... en gaan vrolijk en serieus aan de haal... met de vraag of deze mens... of die mens nog steeds op... Uh, vragen die er nog steeds door mensen worden opgeroepen. Hè? Een hilarisch en ontroerende voorstelling met uh, liedjes, zandtekeningen, verhalen, sketches... begeleid door topmuzikanten. En, uh, ja. Lijkt me best wel grappig. De ja. uh, toegangsprijs uh, is 17,75. En hij is een paar dagen achter elkaar, hoor. Hij is er uh, zaterdag, hij is er zondag. Alleen zaterdag en zondag. <laughs> <laughs> en uh, jij gaat naar uh, Richard Groenendijk... Ja, verhaast in de Schouwburg. In de Schouwburg. Ja. Dus, uh, Ik ben heel benieuwd. Ja, Volgens de pers behoort Richard Groenendijk... tot de grote komieken van ons land. Hij is openhartig, scherp, een tiki-filijn. Vol zelfspot, maar over, uh, vooral genadeloos komisch. Hij kan ook eens, nog eens geweldig zingen. Wat ja. betekent filijn? Filijn is een... Um, uh, de vrouwen hebben dat nog wel eens. Kunnen wat onder onderwatersteken onder geven. Dat is filijn. Oh, okay. Dus een tikkie gemeen. Oei. Toch? Dat weet ik niet. Nou, is wel leuk, toch? Ja. En dan is er zaterdag, ook in de uh, Stad Schouwburg... is Erik van Muiswinkel. En um, dat is ook heel leuk. Ja, zeker. Ja. En dan heb je in de veelharmonie is vanavond de Matthäus Passion... van okay. Johan Sebastian Bach. Ja. En dan hebben we in het patronaat... Goedemiddag. Goedemiddag. Hebben we, is geannu, loudness geannuleerd? Staat niet bij waarom. En dat is, zou vanavond uh, plaatsvinden. En mensen, kaartkopers uh, ontvangen... Okay, persoonlijk yeah. bericht hierover... Charlotte Wessels en uh, Black Bear, die, uh, die zijn er ook vanavond. En morgen is Zero Heroes, is wel 18+. Plus. En dat is het allerbeste uit uh, 2000, wat terugkomt op de... Ja, ja. Uh, 18 nou ja, plus, ja. hoe dat? Ja. Mooi. Ja, en dan hebben we nog uh, zondag, de 16e, is het uh, Classic Zandvoorts uh, horen Bastetijns mannenkoor onder leiding van uh, Georgie S. Uh, Solera in de protestantse ja. kerk. Oké, okay. mannenkoor. Dus ja. Ja. ja, en in het Zandvoort Museum is een nieuwe uh, uh, de, uh, ding plaats, een inrichting over bekende Zandvoorters. Ja, inderdaad. Ja, dat ja. Ja. Ja. Ja, ja, is het. Oké, okay, weer terug naar de jaren 60. Ja. De small faces met all or nothing Het eerste nummer van uh, jaar 60, toen ik weer aan het grasduinen uh, was, is toch uh, Conny van der Bos. Ik ben gelukkig zonder jou. Oké. Okay. 1966. <laughs> dus uh, die moet er even in. Dus even nog snel voor het nieuws. Ja. Conny van der Bos met: Ik ben gelukkig zonder jou.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 S'avonds laat naar leugens zoekend voor me staat. Je lach, je stem, de harde stap wil gauw me niet meer op de trap. Je hoeft niet stikken meer te fluisteren. En ik bied aan je deur te luisteren. Ik kan vergeten wie je bent en dat ik je heel goed heb gekend.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 Er is natuurlijk de koude oorlog. We zitten daar nu weer zo'n beetje tussen. Ja, klopt. De Cubaanse revolutie leidt tot spanningen tussen Oost en West... die zelfs bijna tot een derde wereldoorlog voeren. De mislukte landing op de varkensbaai... door tegenstanders van Fidel Castro... is feitelijk op touw gezet door de CIA. En de president John F. Kennedy heeft daar toestemming voor gegeven. De Russische regering bouwt op het eiland basis voor kernraketten... De Amerikaanse vloot neemt posities in om de Russische schepen met raketten tegen te houden. De wereld slaakt een zucht van verlichting als de Russen de steven wenden en terugkeren naar hun eigen land. Dus, uh, ja, dat was een spannende tijd, ja. Ook een paar ja. films over gemaakt en zo. Dus, uh, ja, want ja, dat hing er echt om. Ja, zeker. Dus, uh, ja, ik vind het nu ook alweer uh, penibel worden, hoor. Ja, ik vind het best wel eng. Ja, ik ben het helemaal met je eens. Ja. Dus... Uh, nou, dat heb ik nog eventjes uh, te melden over de jaren zestig. Voor de rest is er natuurlijk de heel veel gebeurd. Inderdaad, ja, denk ik. begonnen dat, hmm? dat de welvaartstaat begonnen is. Ja, de wederopbouw wordt afgeschoten, uh, uh, afges uh, afgesloten. Al blijft de woningnood nog schrijnend. Nou, what's new about that? Hè? Ja. Uh, in Nederland komt een eind aan de uh, geleide loonpolitiek. En de ene loongolf volgt op de andere. Geleidelijk aan doen koelkast, wasmachines, telefoon, televisie. En telefoon heb ik het dan niet over mobieltjes. Hè. Dat is gewoon met een touwtje aan de muur. <laughs> <laughs> en de auto, hun intreden in de huishoudens en het straatbeeld. Ja. De vrije zaterdag wordt ingevoerd. Ja, We gaan naar een vijfdaagse ja. werkweek. Ja, ja. Door toegenomen vrije ja. tijd ontstaat er, er een doe het zelf cultuur Favoriete cadeau voor dat is de <laughs> black en De introductie van de televisie veroorzaakt een complete verandering van het interieur van woonhuizen. De eettafel met de lamp erboven verdwijnt in, vanuit het centrale punt van de huiskamer. Nieuwe centrum is de bankstal waarvan alle componenten gericht staan op het middelpunt van het televisietoestel. Ja, eigenlijk is dat wel zo natuurlijk, ja. Ja. ja. Ook ja. nooit stilgestaan, niet over nagedacht, nee mooi. Ja, net zoals dat je die oude foto's ziet, dat iedereen nog naar hoorspellen zit te luisteren ja, op de radio. Ja, aan de radio, ja. ja. Maar inderdaad, ja. Aan, de, aan de huistafel. Gaan we ja. ja, en ik weet dat wij met de hele buurt bij elkaar, want we, we had, niet iedereen had televisie natuurlijk, want dat nee, was wel een hele dure investering. Ja. Ja. En dan gingen we met z'n allen bij elkaar gingen we televisie kijken ja. op woensdagmiddag ja. naar de kijkdoos die met jaar, Ricky en zet. Slingertje. Ja, leuk hè. En op zaterdag, nou ja, zuster, nee, zuster. Ja. Maar goed, dit was het weer voor vandaag. Ja, volgende, volgende week. week zijn we ja. weer. Cabaret, ja. Zelfde tijd, dezelfde golflengte. En we sluiten natuurlijk af, niet met jaar 60, maar met Erik en Always look on the bright side of life. Doe dat allemaal. Doe. Tot volgende week. Tot volgende week. Always look on the bright side of life.